Vooral inwoners van de provincies Luik en Luxemburg hebben er last van. Daar, krijgen, daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. Bij Dinan is de rivier de Leffe overstroomd. De Belgische brandweer staat de hele nacht paraat omdat de regen naar verwachting blijft aanhouden. De regering van Curaçao neemt maatregelen om het aantal gevallen van dengue, ofwel knokkelkoorts, terug te dringen... Vorig jaar werd op het eiland een recordaantal van 800 ziektegevallen geregistreerd. Eén persoon overleed eraan. Gemiddeld ligt het aantal denguegevallen rond de 200. Een van de oorzaken was de grote hoeveelheid regen in het afgelopen jaar. Daardoor was er extra veel stilstaand water waarin muggen gedijen die de dengue overbrengen. De Curaçaose minister van Volksgezondheid, Constantia, kondigde extra voorlichting aan via radiospotjes en ook huisbezoeken.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 Het bevel van Bakbo is vooral symbolisch. De Britse ambassade voor de landen in de regio staat in Ghana. En de Canadese regering voldoet simpelweg niet aan het bevel... omdat ze Bakbo niet meer als president erkent. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk mist en in het noorden en oosten ligt de vorst... waardoor het glad kan worden. Overdag vanuit het zuiden regen. Maxima tussen 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede nacht. Twee uur geweest en tijd voor een nieuwe aflevering van De Nachtzuster. Met vragen en antwoorden. Zo las ik op Twitter vanavond een vraag die voorbij kwam. Namelijk de vraag, waarom hebben katten een hazelip? vond ik een mooie vraag. En het is jammer dat diegene niet wakker was om uh, twee uur... want anders had hij, hij, zij hem kunnen stellen in de uitzending... en hem voor kunnen leggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Maar dat betekent dat er ruimte genoeg is voor jouw vragen. Op welke vragen zou jij graag een keer een antwoord krijgen... van al die mensen met jarenlange kennis en ervaring... of gewoon, ja, wetenschap? Bel even naar 0800-1121... Mail naar nachtsusterapenstaatje@omroepmax.nl omroepmaxnl of kom even mee chatten via www.nachtzuster.net. En eigenlijk gebruik ik hem nooit meer, die Twitter. Maar na die hele gesprekken in Casaluna van zojuist, roep ik hem weer eens een keertje. Apenstaatje, Nachtzuster op Twitter. Of mijzelf kun je ook twitteren op Apenstaatje, Astrid is lief. Maar het leukste vind ik het om je eventjes te spreken van mens tot mens. Dan kun je je vragen aan mij stellen en dan speel ik hem door naar alle luisteraars van Nachtzuster via 0800 1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al niet de morgen. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe is wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets samen bij mij?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 Narcissus, <laughs> Narcissus, Narcissus, Pain, Pain, the Pain, the Pain, the Pain, the Pain, the the Doe maar, was dat. En nachtzuster. Ik denk, kom, laat ik die weer eens draaien. Um, op de site van nachtzuster, gemaakt door Beer, Barb en Jos... kun je uh, een wensje lezen van de nachtzuster. En dat uh, luidt als volgt. De nachtzuster wenst iedereen in 2011 12 maanden zonder ziekte... 52 weken zonder stress, 365 dagen van geluk... 8.760 uren zonder ruzie, um, 5.025, 600 minuten een lach op je gezicht. En even kijken hoeveel nulletjes er zijn. 31.536.000 seconden liefde. Nou, daar sluit ik me natuurlijk volledig bij aan. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En uh, laten we hopen dat we ook in het nieuwe jaar... heel veel vragen kunnen beantwoorden. Heb ik natuurlijk jouw hulp bij nodig. Als je het antwoord weet op een vraag... doordat je zelf ervaring hebt op dat gebied... of uh, denk van, god, dat is mij eens een keer... op een hele duidelijke manier uitgelegd... en ik weet nog precies hoe het zit dan bel je even naar 0800-1121. En als er een vraag is waar je al lang mee rondloopt... of een vraag die je deze week te binnenschoot... en dacht van, goh, dat antwoord is nog best lastig te vinden... dan zijn we er ook voor je via 0800-1121. Annemiek, goeienacht. Goeienavond. Hallo. Uh, ik zag uh, onlangs op internet een filmpje over een moeder eend... met kleintjes en die liepen rustig te wandelen. Iemand was dat aan het filmen. En toen kwam er een, uh, een windvlaag... Uh, om de hoek. En die blies, die moeder en die eendjes weg, die rolden helemaal over de weg heen. En uh, toen die wind weg was, toen stond die moeder weer op en die kleintjes gingen er weer allemaal achteraan. Ja. Oh. En dan vraag ik me af, gaan die kleintjes dan weer op dezelfde plek? Hebben die allemaal een vaste plek in, uh, in die <lacht> stoet achteraan Of zegt de een nou ik ben vandaag de voorste en morgen mag jij? Mooie blijft dat toch? Hè? Ik, ik blijf het zo mooi vinden dat je dan inderdaad naar zoiets zit te kijken en denkt hoe zou dat zitten? Ja, misschien dat de, de sterkste, dat die het dichtst bij die moeder loopt en het zwakste eentje erachteraan of zo. Ja, dat kan nee, dat kan. Ik kan me voorstellen dat er net bij, bij Wolven gewoon een, een volgorde bij de ja. roedel eentjes is. Ja, en anders sta je er niet zo bij stil, maar die wind die, die, die eentjes helemaal weg. Ze stonden op en gelijk, ze hadden ook helemaal geen ruzie van, ik mag voor of zo. Ja, ze hoefden niet om zich heen te kijken, van nee. god, ben ik al aan de beurt. <laughs> nou, ik ben wel benieuwd of iemand de antwoord heeft. Ja, nou vast, want ik weet toevallig dat, we, dat er heel veel eendeskundigen luisteren naar dit programma. Oh? Ja, ja want is dat als toevallig. Je, als je ze chipt, dan weet je het natuurlijk, maar... Ja, dat vind ik ook altijd zo wat. Hè? Dan doen ze onderzoek naar dieren en ja. dan gaan ze ze vangen en chippen... en bandjes omdoen en belletjes om en zo. ik vind het allemaal een beetje zielig. Ja, maar bij de apenhul nam iemand een uh, aapje mee onder zijn jas. En toen was hij wel snel gesn gesnapt, dus toen had het wel een voordeel. <lacht> <lacht> maar is dat lang geleden? Heb ik dat heb ik niet goed opgelet? Uh, nee, nee, dat is alweer een aantal jaar geleden. Maar... Oh, vandaar. Ja, ja. Dat is weer een beetje weggezakt in mijn geheugen. Ik nemen neem een aapje mee en... Uh... Die had geen erg in die chip. Maar daar kom je ook nog van een koude kermis thuis, volgens mij. Als je denkt, leuk, zo'n aapje thuis. Ja, ja. Volgens mij breekt die halve huis af als je even niet kijkt. Um, nou, ja, dat hoeft niet. Of je het wel heel zielig voor dat aapje, maar. En zo, dat gedoe met beesten, dat, moet niet, dat, mo dat moest niet mogen. Nee. Hé, hey, maar Annemiek, wat voor filmpje was dat dan van die eentjes? Nou, het heeft, het heeft op YouTube gestaan en het heeft op. Uh, het heeft. Uh, ja. Uh, uh, uh, ik denk dat het niet in Nederland was opgenomen, dat weet ik ook niet zeker. Maar ineens zag je het op internet op allerlei uh, manieren verschijnen. Het is twee, twee weken geleden, drie weken geleden, denk ik. Oh. Maar ben jij, dus jij zo'n. Ben jij zo'n YouTuber? Er zijn heel veel mensen die uh, uh, alsmaar van die leuke filmpjes zitten te kijken. Van dat ijsbeertje dat niest. En, uh, die, die komen dan achter elkaar voorbij. Ben jij ook zo iemand die doorklikt van... oh, dit is ook een leuk filmpje en dit ook? En, uh... Nou, meestal dan uh, krijg je dat via anderen. Dan zeggen ze, joh, ik heb wat leuks gezien. Ja. Dus, ja. uh, en er zijn ook sites waar mensen allemaal uh, leuke dingen opzetten. Maar ja, wat de een leuk vindt, vindt de ander nog niet leuk natuurlijk. Dus er zit nog uh, heel verschil tussen. Ja, want die filmpjes die je dan op SBS ziet, hè, van de leukste thuis... Nee, die vind ik niet leuk. Ja, de beestenfilmpjes vind ik meestal wel leuk, maar die vallende kinderen vind ik altijd Dat zo erg. natuurlijk. En dan blijven die ouders die blijven staan filmen. Ja, of, dan of, dan of, of van, lachen. Oh jee, ja. straks heeft die een gat in zo. Ja, ach. Maar deze eentjes waren in ieder geval fysiek nog helemaal in orde. Gelukkig wel. Ondanks de, ondanks de tegenwind gingen allemaal weer achter mama aan. En je kon natuurlijk niet zien welke welke was. Nou, ik herkende ze niet. Nee, <laughs> ze leken op elkaar. Ja, het, is, het lijkt me wel een heel schattig gezicht. Het allemaal... ja, was wel iemand die het weet. Ja, dus, maar de vraag is dus: eigenlijk lopen de eentjes altijd in een bepaalde volgorde achter hun moeder aan. Ja, want dat, ik, het lijkt me als je zo ineens over, helemaal over, ondersteboven over die weg uh, geblazen wordt. En je komt dan bij dat je dan uh, toch wel niet meer zo precies weet wel, maar hoe ze nou lopen. Ja, maar, maar wat, jij zegt, wat jij zegt over zwakste en sterkte, dat lijkt me een heel goed verhaal. Maar dan denk ik dat de zwakste achter mama mag. Ja, bij ons misschien, maar in de natuur niet hoor. Want uh, de zwakste laat ze dan achter. Wel heel zielig natuurlijk, maar de natuur is niet altijd zo lief. Nee, maar als je de natuur lijkt me ook gericht op het behoud van zoveel mogelijk eendjes. Dus dan nee, je... nee, nee. Oh, oh nee, nee natuurlijk niet. De, oh, de nee, natuurlijk niet. Ja, de Ik zwakste moet op. natuurlijk altijd afvallen, ja. Ja, dit is bij konijnen ook. De, de sterkste, die mogen het best beschermd. Ja, oh, daar zit natuurlijk wat in. Ja. Ja. Zie je, je weet al best veel van die eentjes. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Ja, ga je zeggen, het is of logisch nadenken. <laughs> Nou, ik zeg gewoon maar 0800 1121. Ik denk dat er wel weer een, een eendenkenner belt. Ja, want deze dingen zijn toch best wel moeilijk dan nog op te zoeken. Je ja. kan er alles op internet, Maar sommige dingen kan je toch niet zo makkelijk. Uh, Precies. Ik ben blij dat je het even zegt. Want ik heb van de week weer de discussie met iemand moeten voeren. Van ja, maar je kan toch alles zelf wel opzoeken? Ja, maar vroeger kon je ook alles zelf wel opzoeken als je je best deed. Dan ging je ook, ja. uh, ging ja. je ook maar bellen met artsen En dan ging je ook maar uh, in de encyclopedie ja. die opzoeken. Maar, maar de vraag, het, het leuke is dat ik kom niet op het idee om dit op te zoeken. Nee. En ik wil het nu wel graag weten. Precies. Dus bedankt Annemiek. Ik zeg 0800 1121. Ik hoop dat iemand belt met de oplossing. En ik wens jou nog een goede nacht. Jij ook hoor. Ik, uh, ik ga een duck voor je draaien. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, blij dat je ja. het goed vindt. Right. Moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? All of a sudden I began to change. I was on the dance floor acting strange. Flapping my arms. getting done <laughs> Ik kan, ja, Disco Duck was dat uh, trouwens. Ja, dan laat ik niet vergeten te melden voor het geval je hem nog op wil zoeken uh, op vrijdag. Uh, Rick Dees en Disco Duck. Uh, naar aanleiding van de vraag van de Eentje: Ik zit hier helemaal een beetje emotioneel te zijn. Ik zit het nieuwe jaar helemaal met tranen in mijn ogen te beginnen. Want ik heb uh, een paar weken geleden op de radio geroepen van... joh, stuur ook eens een brief of een kaartje. Je zit toch te schrijven voor kerst of voor oud en nieuw. Dus stuur er ook eens eentje naar de nachtzuster in Hilversum. Nou, ik heb even mijn post opgehaald vandaag. Het is niet te geloven. Ik zit hier met een stapel brieven waar je u tegen zit. Zegt, ja, zie je, ik ben helemaal een beetje... Wat er allemaal uitkomt uit die enveloppen, dat is niet... Kijk wat ik nu weer te pakken heb, hoor. Allemaal hand... prachtige handgeschreven brieven. En met... hier zitten weer bouwpakketten in, dat ik, dat ik zelf uh, autootjes... Uh kan vouwen voor mijn kinderen, staat er ook bij. En ik, ik krijg ballonnen, krijg ik toegestuurd. Ik krijg stickers, krijgen u poezenstickers, krijg ik toegestuurd. Gedichtjes, nou, dit, oh, Hans Rippa uit Goor, dankjewel. Ja, maar als ik eenmaal aan het begin, dan zit ik hier straks... Uh, 150 uh, brieven en kaartjes uh, voor te lezen. Maar iedereen die me iets gestuurd heeft, heel erg bedankt. En ik ga echt proberen om zo snel mogelijk tijd te vinden... om de mensen die er een adres hebben bijgeschreven dat ik kan lezen... een uh, kaartje terug te sturen. Dat kan even duren, hè? want ik ben het schrijven een beetje verleerd. Ik doe tegenwoordig alles met de computer. Maar heel erg dank daarvoor. Terug naar uh, waar we hier eigenlijk voor zitten. Namelijk vragen en antwoorden. En uh, terug naar die vragen en antwoorden. Ga ik met Ed. Goeienacht Ed. Ja, goedendacht uh, Astrid. Het is een uh, ja. zeer mooie geste van alle luisteraars om zo te reageren. Ja, het verschrikkelijke is... En dat is een warm, en, is een warm Het verschrikkelijke is dat het ook ik, ik allemaal van die emotie. grote enveloppen zijn. Huh? Het zijn allemaal van die grote enveloppen, dus ja, dan kan ja. ik het niet laten om ze toch... Kijk, ik heb hier zelfs een eentje met... Van... Hoor je dat? Ja, ja. Dat zijn van die bubbeltjes, van die plastic bubbeltjes heeft ja, iemand... Ja, ja. ja. Die krijp je dan uit. Iemand heeft een cd'tje voor me gemaakt. Ja, ja, ja. E. uit Os. Maar dat oh, wat is toch lief. leuk, hè? Ja. Nou, ik, dat moet en ik dat niet. En dat is toch beter dan internetten of uh, Twitteren, Facebooken, Hive, LinkedIn. Uh, dit is gewoon. Doe ik ook allemaal. Juist. <laughs> ik doe het gewoon allemaal, Ed. Ik zit hier nog ouderwetse kaartjes uit te pakken en dan ga ik straks met Twitter weer checken. Ouderwets alleen. Mij maakt het ervan. Maar goed. Ja, ja sorry, ik, ik, had, ik had net een, een alle verhaal tegen Lex... op die ochtend alternatief over al die moderne dingen. Toen zei ik al, pak de telefoon, schrijf een brief of een kaartje. Ja, dat mag maar ook. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar, maar in ieder geval, Ed, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ik ben, ik ben bang dat ik deze nacht een beetje afgeleid raak... doordat ja. ik ondertussen... Ah, een kaartje van een bosje. Van Leentenhaven, uit Lage Zwaluwe. Ah, uh, goed, 2011. Nou, goed, nu leg ik ze even opzij, zuil, anders blijf ik aan de gang. Ja. Maar, Ed, ik zie dat jij uit 010 komt. Ja. Uh, Ed, heb je daar erg last van uh, Moerdijk? Uh, nee, nee, nee. Oh. Dat maar het... 010, dat is de regio Rotterdam. Ik kom ja. zelf uit Vlaringen. Oh. Totaal, totaal gelost. Oh, mooi. Ik nou. ken wel Moerdijk, maar... Dat is weer een ander verhaal. Ja, oké. Okay. Ik, ik had een vraag. Ja. En daar gaat het namelijk om. Oh ja. <coughs> Pardon. Dit is het ah. moment supreme, en dan moet je hoesten. Juist. <laughs> nee, hoor. Mijn <laughs> uh, vraag is het volgende. Als er opnames worden gemaakt door een politiecamera met nacht in dit specifieke geval... maar dat kan ook op een andere manier zijn, hoor... Maar met oudejaarsnacht bij een. Laten we zeggen, een kerstboom, laten we zeggen verbranding. Is daar voor een burger überhaupt uh, laten, inzicht om die beelden ook te bekijken? Is dat openbaar of kan ik dat doen via de wet overbaarheid van bestuur? Mm. Of heeft een burger daar ook, laten we zeggen, een toegang ...toe om die beelden ook te bekijken. Ik ben wel en heel benieuwd waarom je op dat op wil. Ja. Waar, waar, waarom is die vraag hier opgekomen, Ed? Omdat ik dat hier voor mijn deur heb gehad. Uh, Laten we zeggen, een politiecamera, Of tenminste, voor mijn deur. Laten we zeggen, op een plein op, op 100 meter afstand. En er is het een gebeurd. en ander gebeurd. Alleen, er is een hele lange geschiedenis. Ik wil het hier best wel vertellen. Hoor. Mijn ramen ja. zijn eruit gegaan in 2007 à uh, 2008... En van honderd andere woningen. Dus toen is de kerstboomverbranding... Uh, dat mocht niet meer plaatsvinden. Nee. Maar nu hebben ze dan... Sinds twee jaar heeft de burgemeester uh, dan wel een vuurton. Maar dat is natuurlijk wel... Alleen ze verbranden nu geen kerstbomen, maar nu, laten we zeggen, pallets. Ja, ja, ja, ja, ja. Alleen, er gaan nog steeds... Laten we zeggen, brandbommen naar binnen. Ja. Onder die pellets. Ondanks. Alleen. Ze hebben dit jaar hebben ze voor het eerst. laten we zeggen, gedaan. dat er een politiecamera. een mobiele. ja, politiecamera. zogenaamd dan het toezicht zou doen. Ja, ja. Alleen, ik wil die beelden wel eens zien. Maar waarom wil jij die beelden zien? Want ik, ik neem toch aan dat de politie iets doet met die beelden? Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, dat proef ik uit jouw verhaal, dat jij nou, denkt dat van ja... Ja, dat neem ik ja. aan. Hij hangt er niet voor Jan Doedel. Hij kan er ook natuurlijk zijn, uh, laten we zeggen, preventief. Ja. Alleen, ik heb, ik heb ook dit jaar een verbranding gehad. En dan worden er gewoon, uh, laten we zeggen, vaatjes met afgewerkt olie of, of benzine of weet ik, flikkerde. ja. Maar dat wordt er wel gedaan, alleen net dan aan de andere kant buiten het zicht van de camera. Ja. Dus daar ben ik benieuwd om. Heb ik recht op de wet openbaarheid van bestuur om, daar, om die beelden ook te bekijken? Of uh, is er een advocaat of iemand, ook van de politie, die zegt dat is, een, dat, is een zinvo, dat is een zinloze zaak, want daar heeft hij geen recht op. En dat kan dus ook door de daders zijn. Hè? Ik ben dus nu toevallig een buurtbewoner. Maar ik ben benieuwd of iemand daar iets zinnigs over kan zeggen... met verstand van zaken. Maar het lijkt mij stug dat, dat, dat jij daar uh, uh, naar mag kijken. Want daarmee werk je in de hand, dat mensen gaan kijken... en vervolgens het recht in eigen hand nemen. Want ze denken van, hé, hey, nou, dat is die buurman van hier schuin tegenover. Juist, nou ja. Dat is dus eigenlijk mijn vraag. Ja. Of tenminste, mede. Ja, het is een... Vrij complex iets. Ja, nee, nee, nee, Ik vind het wel interessant, want ik dacht altijd dat dat soort dingen... dat daar heel zorgvuldig mee omgegaan werd. Totdat ik opeens overal de beelden zag van um, uh, uh, Wesley Snijder en Jolante Kabau van Kasbergen... die in een, ja. in een parkeergarage stonden te kussen, laat ja, ik het zo keurig nou ook... zeggen. Ja, ja. ja. En ik, dat was toch ook een bewakingscamera? Ja. Ja, dan, dan, dan, dan, ja, ja, daar is natuurlijk een hoop om te doen geweest. Ja. ja, goed. En dat is dus expliciet ook mijn vraag. Nu is het toevallig dan maar oud en nieuw. En dat is ook mijn aanleiding. Omdat ik dat nooit eerder heb meegemaakt en me er ook nooit enigszins last van heb gehad. Je hebt de goede en de kwade. Alleen, het gaat mij erom. Heb ik recht op de wet openbaarheid van bestuur om die beelden te kunnen zien of te kunnen opvragen? Nee, ja, of... nee, maar dat valt niet onder openbaarheid van bestuur. Maar laten we iemand. iemand die ja, daar goed. die daar meer verstand van heeft, inderdaad, dat is het prachtige van dit programma. Dus zei ik weet zeker zou dat we... Het moet niet, niet vallen onder de wet openbaarheid van bestuur. Omdat het geen bestuur is, maar het is um, het valt onder uh, veiligheid. Maar er werken heel veel mensen in de beveiliging, weet ik, die naar dit programma luisteren. En die weten vast heel veel beter hoe het allemaal zit. Maar ik vraag me wel af, het, ik denk het niet hoor, maar stel ze zeggen... ja, dan, die mag je gewoon opvragen en die mag je gaan bekijken, Ed. Dan ga je bekijken en dan? Dan zie jij wie dat uh, vaatje in het vuur duwt en dan? Niks, ik wil gewoon dat ze zien wat de consequentie is als je zoiets toelaat in een woonwijk, dat dat niet te beheersen is... ondanks je politiecamera. Ik heb ook geen politie gezien, geen brandweer met oud en nieuw. Nee. Maar dan? En dan, dan mag je die beelden bekijken en dan? Nou, dan wil ik dus zien of die beelden dat geregistreerd hebben. Ja. En of daar uh, ook adequate nieuwe maatregelen op volgen voor, voor volgend jaar. Ja, kun je het beter ik checken, Ik zie al hè? vanaf 2007 met angst en beven, oud en nieuw af te wachten. Ja, ik, ik, ik herken het wel een beetje, want wij, hebben ook, uh, wij mogen ook weer nieuwe ramen... na, na ja. de oud en nieuw viering in Kampen met uh, ja. een vreugdevuur voor de deur... en het karbietschieten uh, uh, aan, ja, aan de straat. Dus, uh, maar de excessen dat... worden steeds... Uh, sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, het is, uh, dat, het wordt niet steeds erger in Kampen, nee, nee. hoor. Het is gewoon ieder jaar even dus erg. En wordt er steeds erger en steeds gekker. Ja, bij jullie wel, is het niet, hè? Ja. Ja. Is het niet van de kerstbomen, maar wel pallets. Ja. En andere... Yo. Alleen, ik ben... Maar mijn hoofdvraag is gewoon... Zijn politiebeelden ook voor een burger toegankelijk om die te bezien? Ed, met ik leg of, hem weer voor. Met of zonder reden of argument... En daar het mij om. En als iemand me daarbij kan helpen, of er iemand wegwijzen weet op grond waarvan ik dat zou kunnen doen of vragen ja. of zelfs eisen... Waar dan moet je wezen? Van. Ja. 0800 1121. Ik doe mijn best, Ed. Oké, okay, Astrid. Goeienacht, hè. Hé, hey, hou je haaks. Ja, hetzelfde. En ik wacht het antwoord af. Oké, okay, dag, dag. Dag, Astrid. Dag. Dag.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 movie star a oh, movie star you think you are a movie movie star a oh, movie star you think you are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 Star, movie star, you think you are a movie movie star. Movie star, you think you are a movie star. Uh -huh. Frozen hero, your words are seen. tijdens Movie Star van Harpo gewoon mijn post uit te pakken. Oh, je we moet wel voorzichtig zijn met de enveloppen, want daar staan de afzenders op. Dat moet ik even goed onthouden. Even kijken. Oh, dit is een heel verhaal weer. Oh, ach, wat een. Uh, wat hebben jullie allemaal je best gedaan op de kaartjes en er veel opgeschreven. Bedankt daarvoor. Ik, even deze. Dat is leuk. Een kerstman, getekende kerstman. Die is van Mieke. <kliek> En die stuurt een uh, cryptogram. Dus ik heb even uh, je hulp nodig, want ik ben niet zo goed in cryptogrammen. En um, ik zal me heel even voordragen het cryptogram uh, dat Mieke mij stuurt op haar kerstkaart. Overdag geen familie, van Elf Letters. Overdag geen familie. Oh! Ha, ik weet hem al. Als jij hem ook weet, bel even naar 0800 1121. En um, uh, dan, uh, ik bedoel, ik heb er altijd wel wat, wat liggen op de redactie. Nog een leuk boek. Zo doe ik je nou envelops natuurlijk naar je toe. Als je het uh, over oh, het leuk zegt. Overdag geef familie voor de elf letters. Ja, het, het, het kwartje moest bij mij even vallen, maar ik heb hem. En uh, als jij hem ook hebt, laat het even weten. Dan uh, kan ik een prijs uitdelen en dan mag jij het antwoord geven. Uh, Igor, goedenacht. Hallo. Hallo? Ik kreeg vandaag een pakketje van, uh, van Marktplaats. Oh. En uh, met daarin een uh, stereo set. Alleen ik vind het niet goed klinken. En dan uh, nou vraag ik me af of het uh, een reden is om hem terug te sturen. Oei. Ja, ik heb het bij een particulier gekocht. Oh, dat is lastig, hè, met ja. Marktplaats. Ja. Dus. Uh, ja, ik, ik heb zoiets van niet tevreden geld terug, maar uh, ja. Ja, nou, dat Denk is met Markt. Ja, nou, dus vind ik, ik vind het echt een goede vraag. Want ik, ik heb het zelf regelmatig. Ik, um, ik koop nog wel eens kinderkleertjes via Marktplaats. Oh, ja. ja, jij niet. Want. Nee, ik heb geen... Nee, dan is het uh, heel onlogisch om kinderkleedjes te kopen. Maar um, uh, ja, dat zijn ook vaak. Weet je, dan zit er toch een vlek in. Of het is toch. Uh, valt het veel kleiner. Of het is toch. Uh, uh, uh, veel mensen gebruiken echt de verkeerde wasmiddelen. En dan denk ik ook wel eens, ja, zal ik het nou weer terugsturen? Weet je, dat is. Uh, en, en, maar als je het niet goed vindt klinken, dan kun je natuurlijk altijd proberen... om bij de verkoper eens te zeggen van... joh, ik ben niet helemaal tevreden, kunnen we het weer terugdraaien? Ja, ik, ik, ik wou het eerst even na laten kijken of het allemaal goed aangesloten is. Ja. Maar dan betaal je wel 20 euro voorrijkosten en ook nog wat voor het uur lang. Ja. Dan ben je zo ook weer 60 euro kwijt, denk ik. Ja, want dat is natuurlijk het nadeel van via Marktplaats kopen. Ja. Nou ja, ik heb er uh, nog nooit uh, verkeerde ervaringen, slechte ervaringen mee gehad. Maar. Uh, ja, het is natuurlijk wel. Uh, ja, het heeft ook te maken met wat je smaak is. Ik bedoel. Uh, ik, uh, het is wel een. Uh, een vrij uh, goede versterker uit uh, het, het hogere segment van uh, elektronica, zeg maar. Ik, uh, ik noem geen uh, namen, maar uh, ja, het is iets wat, uh, wat nieuw, uh, het is wat tien jaar oud uh, dik duizend gulden gekost heeft. Yeah. tien jaar geleden al nog te gulden. Hè? Dus uh, dan verwacht, okay. verwacht je wel veel je sokken geblazen te worden als er yeah. uh, een uh, wat blikker geluidje uitkomt. Uh, vlak en niet. Uh, nou, niet vergelijkbaar met mijn vorige versterker, die ik overigens nog heb. Die staat op zolder, dus die kan ik weer aansluiten. <laughs> ja, maar ja, dan... Het uh, ja, uh, was ook helemaal niet zo'n uh, slechte, maar de, ik ging puur af op uh, de vormgeving. Het feit dat ik nog uh, een cassettedek van die serie had, van dat merk. Dus dat paste mooi bij elkaar. Het ziet er leuk uit, maar het klinkt alleen niet. Uh, Wat moest je betalen? 100 euro voor... Uh, uh, nou, grote receiver, weegt uh, wel volgens het pakket, uh, het stond op pakket uh, 19 kilo, uh, samen met een uh, CD-wisselaar 100 euro. Hmm. Nou, dat is best wel geld, 2 hè? Ja, ja. Ik weet niet wat, uh, ja, ik dacht dat het zoiets van in de buurt van 1000 gulden of, of nou, in euro's, nieuwwaarde waarde ja. 400 euro. Misschien wel duurder. Maar ja, of het nou duur is of goedkoop... Goed nee he? ja, Ik zit inderdaad een beetje te denken over het, um, het principe van Marktplaats. Dat is vast ja. wel ergens... Ik, nou, ik zit best wel vaak even op Marktplaats te kijken... maar nee, ik heb ik eigenlijk niet, nooit de algemene voorwaar, voorwaarden doorgenomen. Je, kunt, uh, je hebt mooie plaatjes uh, en uh, foto's uh, bedoel ik en uh, omschrijvingen. En, uh, je kunt het niet horen... Een nee. Stereoset. Je kunt ook niet uh, kijken of uh, die uh, gewassen zijn die je koopt. Nee, maar het is Ja, het is. Het is um, uh, vaak kun je aan de foto's nog wel iets afzien. Maar ja, dat kun ja. je niet horen hoe het gaat. Maar nou ik ja. denk wel dat als je op marktplaats iets koopt. voor 100 euro, wat, uh, uh, wat het nog ook echt wel waard is, dat het dan bij. Het uh... zou 1 eurocent kosten. Ja, <laughs> maar dan is marktplaats. Daar kun je goedkoop dingetjes op de kop tikken. Maar dan loop je wel het risico. Ja. Ja. ja ik, vind, uh, ik, uh, ik heb de algemene voorwaarden nooit doorgenomen. Maar er is vast wel iemand die dat wel eens gedaan heeft. Ja, ik had wel eens weten. En die gaat naar. Uh, ik was die wel. ze waren overigens wel redelijk. Die oh? Wel, die vonden het wel spijtig. Maar uh, ze waren er zelf tevreden mee. En, uh, ja. Uh, dus ze nemen Terugnemen, weet ik niet, maar uh, het valt te proberen. Ja, maar jij hebt gezegd van, goh, uh, was bij jullie de kwaliteit ook zo? Uh... Ja, dat heb ik ook aangegeven. Dat, uh, ja. of, zij, of zij daar uh, ook iets uh, van gemerkt hadden, dat het geluid niet... En toen reageerden ze nog wel, want dat heb je ook vaak op Marktplaats. Ja. Dat als je dan gaat zeggen van, ja, het is niet zo mooi als ik verwacht had, dan reageert er gewoon niemand meer. Maar dat was in dit geval niet zo. Ja, nou dan zou ik. Als je echt niet tevreden bent, dan zou ik het wel proberen. Maar ik vraag. Ik denk dat je volledig geen recht hebt. Maar... Nou, uh, over dat apparaat zelf. Uh, ja. Uh, je hebt een aantal merken. Uh, Sony, Marans, uh, Denon. Nou, dat, dat segment ongeveer. Het uh, is ja. dus geen. Uh, geen. Uh, ja, uh, Supertech of uh, weet ik veel. of, super tech, uh, of uh, Dat soort uh, goedkope merken. Dat is het niet, maar. Uh, daar, daar mag je toch wel wat van verwachten. Ja, ja. ja. Nou ja, dan is het nog wel de, de vraag natuurlijk of het... Uh... Wil ik wil misschien voor de kenners het type uh, noemen. Ja, nee, maar ik denk dat het echt maar drie mensen interesseert. Dat is zo vervelend ja. voor die andere zeventien. Ja, maar, het is, nee, maar ik ben wel benieuwd hoe het zit met die algemene voorwaarden op Marktplaats. Heb je het recht om iets terug te sturen en je geld terug te eisen... en probeer het dan om maar eens terug te krijgen van niemand? Er wordt natuurlijk ook een gebed zonder eind. Maar ik... Dit... Uh, misschien weet iemand nog iets wat ik aan het geluid kan doen, hoe ik het kan verbeteren. Ja, <laughs> ja dat is... Ook... Dat, dat ja, is dan... eigenlijk Maar wens, want ik ben er vanaf drie uur vanmiddag mee bezig tot een half uur geleden. Ah, Igor, toch. Ik kan er niet van slapen. Nee, maar dan moet je inderdaad even... Wat was het merk, zei je? Denon AVR 1400. Oké. Okay. Ja, dat wordt heel lastig, denk ik. Ik denk ja. niet dat iemand eventjes nou, dat jouw kasette toestand, geluidsding kan. Uh... Topische ruimte, weet ik veel, wat voor toestanden <laughs> er allemaal op zit. Ja, precies. Het toch dus... gewoon een buis versterken, denk ik. En waar woont Zo. je huis? Waar mijn huis woont? Ja. In uh, Friesland. In Friesland. Ja, misschien is er wel iemand die zei... dat hadden we vorige week. Er was een meneer die wilde graag weten wat uh, Facebook was. En toen was er iemand anders die zei: van nou ik woon vlakbij, ik kan het hem wel even laten zien. Hè? Dat zou allemaal kunnen gebeuren. Dus um, nou, ik, ik ga oproepen 0800 1121. Oké. Okay. En uh, nou, ben zo. Nu moet ik uh, nog even luisteren. Ja, dus zowel uh, de rechten en plichten van uh, Marktplaats. Op, op, op die uh, nieuwe radio dus. Ja, dat is dan jammer, hè? <laughs> ik, ja. ik zal proberen zo luid en duidelijk mogelijk te spreken. Oké. Okay. Dan klinkt het wat beter. Ja. Ja. Nou, Igor, succes ermee. Dan mag nu weer aan, want anders gaat Tron zingen. Ja, hij mag nu weer aan. Ja, maar eerst ophangen. Hang maar op. Oké. Okay. Ja, dag. Doei. Heb je opgehangen, Igor? Ja. Ja, dan mag hij nu weer aan, Igor. Oh, dat hoort hij natuurlijk niet, want hij heeft de radio uitstaan. Oh, ehm... Um, Igor? Igor? Hij mag weer aan. Ja, hoe doen we dat nou? Moet ik even terugbellen naar Igor? Wacht even, kijk of ik het nummer van Igor nog ergens heb. Volgens mij heb ik dat hier nog liggen. Igor, even terugbellen. Even kijken hoor. Oh ja, dat is inderdaad in Friesland. Even, dan moet ik even, want er zijn tien nummertjes die ik in moet uh, toetsen. En dan. Uh, zo, ik ga eens even Igor terugbellen. Want dit is de, de, wat, Dat deed ik heel dom natuurlijk. Wat ik nu deed. Ja. Oh, ik sta weer aan hè? Ja. Oh, gelukkig. Doeg Igor. Ja. Ja. Doeg. Hij had het zelf al aangezet, hè, gelukkig. Um, ja, marktplaatsen, uh, wat zijn de voorwaarden? Weet iemand dat het uh, wel precies? Bel even naar 0800-1121. En uh, de Denon AVR 1400, is daar misschien een knopje... dat je even om moet zetten aan de onderkant... waardoor die wel weer prachtig geluid geeft als je dat weet? 0800-1121. En als we het dan toch over spullen hebben... dan draaien we eventjes secondhand rose.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 Cents on the Secondhand pearls I'm wearing. Secondhand curls. I never get a single. Secondhand Rose in de uitvoering van Barbara Streisand was dat. Naar aanleiding van het verhaal over Marktplaats. Blijf bellen naar 0800-1121 en help mensen met een vraag of uh, wordt zelf geholpen. 0800-1121. Um, Arno. Hallo. Hallo. Maar Arno, ik was ook een keer met jou gebeld met de stromen en de toestanden. Ja, maar dat geeft niet. B. Oh, <laughs> Ik wist het antwoord op die ei van die uh, die eentjes. Maar hoezo weet je het antwoord over die eentjes? Nou, dat zou ik dus vertellen. Ja, we hebben ook een broedmachine trouwens op de boerderij. Ik werk ook op een boerderij en zo. Hoor. Ach, die ken ik op het internet kijken. Paard en ziel. Wacht. Wacht. Als jij zegt ik ken op het internet kijken, dan ken ik ook meteen even op het internet kijken. Paard en ziel. Heet dat. Paard en ziel. Paard en ziel. Ja. nl. Hoezo paard en ziel? Ja, dat gaat over eco Net als met dolfijnen zwemmen, dan met paarden, zeg maar. Met paarden zwemmen? Ja. Nee, ja, dat kan ook trouwens. Dat kan ook, dat doen ze in Duitsland. Dat kost wel veel geld trouwens. Maar wacht even, want het, ik krijg veel te veel ei, informatie he? in één keer. Het ging over een ei. Nee, ja, nee, daar waren we nog helemaal niet aan toe. We waren ja. nog met paard en ziel. Binnen ja, het paarden. St stil nou even. Overheen, stil nou even. Dat is een zorgboerderij. Stil nou even. Ja, sorry. Stil nou even. Binnen het paardencentrum Paard en Ziel wordt aan kinderen en volwassenen de juiste hulp geboden... zodat ze snel weer in hun eigen kracht staan. Ja. Paard en Ziel is gericht op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van jezelf. We bieden ja. begeleiding, zodat kinderen en volwassenen binnen hun persoonlijke levensweer zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ja. Maar dat is zeg maar de voorkant van de winkel. Wij moeten de paarden verzorgen, zeg maar. De poepenbruimen en de mest en zo, dat doen wij. Dat doe jij. De eibloem, zeg maar. En, en uh, uh, uh, hoe ben je daar terechtgekomen bij paard en ziel? Hoe oh. oh? ben oh. je daar via zorg met? Dat is net een zorginstelling. Die doen mensen helpen als ze een beetje moeite hebben en zo. En dan komen ze langs en dan ruimen ze je huis op... Oh. of ze gewoon wat je nodig hebt, zeg maar. Eén keer komen ze poetsen, gaan ze mee winkelen. Twee uurtjes in de week. Twee keer twee uurtjes. En twee dagen ga ik erheen van vanmorgen is half tien word ik s'morgens mijn auto opgehaald en s'avonds word ik thuisgebracht. En dan gaan we daar uh, naar de paarden stallen. Tien paarden hebben we, grote, Friese, alles, haflingers, fjorden, alles, oh. tien stuks. Maar waarom en heb jij kistie... hulp nodig met winkelen en uh, opruimen en uh, op je werk Ja, dat doen wij dan opruimen, ja. En, die, en we hebben ook knijnen trouwens, knijnen hebben we ook. Ja, maar Arno, ja. Waar, waarom heb jij hulp nodig? omdat ik eh, Anders zou ik in een instelling moeten zijn. Maar ik woon dan weer in een flatje gewoon, op ik het Oké. Okay. Goed, en uh, jij werkt dus bij Paardenziel. paard en ziel? Ja. En dan en... heb ik een broedmachine gehad, Pas. Ja. Dan doe ik eieren uitbroeden. Kippen hebben we ook daar. Ja? Ja. En, en, en dan uh, heb je die kippen en die eieren worden uitgebroed. En dan gaan de kuikentjes gaan die in een bepaalde volgorde achter de moederkip aan? Nee, kijk, dan moet je beginnen bij het begin. De bevruchting. Oh. Je, hebt, je hebt onbevruchte eien en bevruchte eieren natuurlijk, ja. hè? Dus een mens krijgt een kind in zijn buik, een vrouw tenminste, ja. en een, een kip of een vogel of iets met een ei, dat poept gewoon een ei uit. En dan ga je lekker opzetten dat hij warm blijft. Ja. Of je legt het in de bloedmachine. Ja. Nou, het eerste wat het, uh, het kuikentje ziet, of een eentje of een kuikentje, of iets uit een ei, ja. wat hij dan ziet, het eerste wat, het moment wat hij leeft, dat de ei kruipt, wat hij dan ziet, dat is zijn moeder. Ja. Nou, snap je het? Ja, dus het dat Het kan ook een ik. mens zijn toevallig, hè? Nee. Je hebt ook natuurfilms. Er oh, is dus yeah. een man in Canada met die Ja. Yeah. Die, die, die, die broedt gewoon eh, kuikentjes uit van eend of iets wat vliegt. En het eerste wat die kuikentjes zien is die man. Die man yeah. gaat met een padenkleider vliegen en die vliegen gewoon met hem mee, want hij is de moeder. Yeah. Normaal is de moeder gewoon natuurlijk de kip zelf, snap je? Of de <laughs> eendje. Yeah. Dus dat is een bondingproces. Dat zit gewoon in, in, in de natuur, in je genen zitten, zeg maar. Ja. Yeah. Snap je? Ja, ik en dat het het moment wel. als die eendjes geboren zijn, dan lopen ze alleen maar achter die moeder, moeder lopen ze achteraan, vanaf dag één. Ja. Dus de mensen kennen het ook hoor, dan loopt je met die mensen mee elke dag. Dan heb je gewoon je huisdier, het loopt de hele dag achter je aan. Ja. Nou, vragen? Maar Arno, ja. de vraag was of ze in een bepaalde volgorde achter de moeder aanlopen. ja, dat, dat maakt niet uit hè. Eentje loopt voorop. Ik heb toevallig van week week ik op de markt van Walkerswoord. Er kwam een gans over, een stuk of 70. Nou, die was zo groot als een Boeing. Ja. Maar ja, eentje vliegt voorop en de rest zit allemaal in, in, zijn, in, zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn stroom, zeg maar. In zijn... Uh, ja. ja. Snap je? Maar ja, of die eentje nou, ik je hebt altijd wel een pikkart. heb je in een keerpark ook. De eentje is en, en, en die pik nummer twee. Maar, die, maar diegene die helemaal onderaan staat, die de lullers, die pikken ze allemaal met zijn tieners. Snap je? Dat heb je gewoon. Dat is op het schoolpleintje, dat is overal. En dan zal je met die met die jonge kuikens ook wel hebben. Maar degene die het meest zeg maar. gepikt wordt, loopt hij ook achteraan? Ja, maar dat lijkt me toch stuk of zo. Maar ik wil zeggen het belangrijkste is dat ze hun die moeder steeds zien en die zorgt voor die beestje, die zorgt er goed voor hè. Ja, maar Arno, het belangrijkste is natuurlijk dat de vraag van Annemiek beantwoord wordt. Ja, ja maar ik wil zeggen, dat maakt op zich niet uit, alleen ze lopen achter die moeder aan, omdat ze dat eerste wat ze gezien hebben in zijn leven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar jij zegt het maakt niet uit. Het maakt wel uit. Want Annemiek wil dat graag weten. Ja, maar kijk, een dier is een dier. En wij zijn mensen. Dus wij denken, waarom op die nummer 2 nou hier en nummer 5 nou daar? Nou dan ja, nou, dat ja. komt hem net zo achter die moeder aanlopen. Nee, maar dat is dat onzin. Want dan kunnen ze ook allemaal naast elkaar achter de moeder aanlopen. Ja, dat zou kunnen, maar dat is niet handig, want die lopen altijd over één paard. En de moeder loopt vrij snel en dan die komen er achteraan. zwemmen ook, die moeder springt in het water, en dan gaan ze, dat kringetje gaat ook erachter aan. En dan dan, ik heb de filmpje toevallig gezien, als het dan staan ik een keer flink waait, Dan waait ze allemaal een keer weg, maar dan lopen ze gewoon achter die moeder aan. Ja. Maar ja, waarom de eentje, dat, dat bruine eentje nou nummer 1 is en, en dat, dat rode eentje nummer 3? Dat weet ik ook niet of zo. Ik weet nee, maar dat was de vraag, gezien. Arno. Dan je, we hebben een heel verhaal over paard en ziel. Oh, dan heb ik de vraag niet goed begrepen. En gegeven. over nee, broekmachines. Die, die moeder zeg maar waarom lopen ze erachteraan? Dat heb ik daar niet precies Nee, niet gegeven. waarom, maar of ja. ze allemaal. Want jij zegt ja, of die rode nou eerst loopt of die, of die gele. Ja, dat is de vraag. Is ja. het altijd die rode die het en, eerst loopt? Ik wil zeggen, de, de kern van mijn betoog is nog steeds het. Ja. Eerst, te ze zien, als ze het eindje klimmen, ja. is het wel niet moeilijk. En dan lopen ze achteraan de rest van het leven. Dat ja. is gewoon het punt één, zeg maar. Ja. Ik ben geen bioloog of zo, hè. ik heb niet gestudeerd. Nee. Ik. Nou, Arno. Ja. Dan, ehm... Um... Dan ben, laat ik, ik hem nog het even open. wensen voor het niet meer ja. nou, nou, nou, jij ook. Nou, sorry, beste best. dat weet niet, het beste ja, wens. ik Ja, ik vind het jammer. Ik vind het een beetje een gemiste kans, Arno. Ja, nou, ja volgende keer beter. Ja, dan uh, doen nou, we het je volgende je keer Ik krijg nog een maar, dat duurt nog even. Nou, ja. uh, Dag, toch bedankt, Arno. Ja, succes. Dag. dag. Ja, tot de volgende keer. Ja, de inzet wordt natuurlijk beloond. Maar ja, het is een programma met vragen en antwoorden, niet met vragen en betogen. Zo is het natuurlijk ook weer niet. Dus als iemand nou weet. Kijk, we weten nu alles nog even dat een, dat een ei uit een kip komt. Dat hebben we nog even, hebben we dat weer uh, naar voren gehaald. Maar of nou welk eentje het uh, eerste achter de moeder aanloopt. en of daar een vaste volgorde in zit, dat weten we nog niet zeker. Dus 0800-1121. Hallo! Ja, sorry. Ronald en Donald euh, waren dat. En dat natuurlijk naar aanleiding van het eentjesverhaal. Kwek, kwek, heet euh, deze wereldhit. Um, 0800-1121 met vragen en antwoorden. En ook als je het antwoord weet op de crypto van Mieke... die ze me opstuurde met haar kaartje. Oh, wat was nou hier? Even het kaartje. Ik kreeg met het kaartje in een cryptogram binnen. Overdag geen familie van elf letters. 0800-1121. Gerrit, goedenacht. Goeienacht, Afrit. Hallo. Ik heb een stukje uit de krant geknipt. Oh, dat geeft niet. Een tijd geleden. Ja. Wetenschappers ontdekten de oorzaak van een haardelip. Oh. Dat gaat dus over twee. Dat groeit naar elkaar toe. Hetzelfde ook bij een kat en bij een hond. Want ik heb het via de computer opgezocht. Ja. Het heet dus SCH. SCH. E. S. E. S. Ja. De dus geschiedenis. is. geschiedenis. En dat is een hazelit. Ja. ja. En dat wordt veroorzaakt door twee genen. Door twee? Genen. Een gen oh. in een mensenlichaam. Ja. Zijn het geen genen dan? Nee, geen genen. Oh. Ge gen. Het zijn geen genen, maar genen. Geen ja. genen, genen, genen, genen, genen. Ja. Kijk, um, dat gebeurt... Jaarlijks worden in Nederland... 400 kinderen geboren met zinnes. Ja. Kijk, mijn broer heeft er zelf namelijk ook gehad... Hij heeft het ook met een open geheim moeten maken. Ja. Dus in, in de, met de geboorte gaat er dan iets mis. Ja. Kijk, en dan kan je ook niet eten namelijk, hè? Maar bij katten is dat niet zo. Want katten ja, hebben ja. allemaal een haaslip. Ja, bijna allemaal, ja. En een hond kan ook hebben. Maar hoezo hebben, hoezo hebben katten allemaal een haaslip? Ja, dat weet ik ook niet waarom dat allemaal een hazelip hebben. Oh. daar heb, heb ik niet onderzocht. Maar dat was de vraag. Ja, dat klopt. Maar ik denk, ik, zeg, ik zal het even doorgeven waar het dus over gaat bij een mens. Oh ja, oké. Okay. Kijk, en ik heb geen onderzoek gedaan. Ik heb, ik heb wel uh, zitten googlen. Ja. Maar ik heb het nu kunnen vinden wat eigenlijk precies bij een kat de oorzaak is. Oh, oké. Okay. Nou, dan... dan dus, ja. dus het linkse en het rechtse gedeelte dat groeit, dat moet allemaal aan elkaar groeien. En dat gebeurt dan niet. Oké. Okay. Nou, dan, dan laten we hem nog even openstaan met de vraag... waarom hebben katten een haaslip? Dat is goed, Alfred. En toch bedankt, hè? Ja, nog een fijne maar, uitzending. Nog heel even. Waarom heb je het uit de krant zitten knippen? Nou, ik ken namelijk iemand die, die zit in de medische wereld. Een ja. meisje, die gaat studeren. Ja. En als ik dus bepaalde dingen vind in de krant... dan knip ik die uit. Ach. En dan kan ze die opzoeken bij internet. Nou, wat schattig. Dan kom je met je krantenknipsel en ga je naar de tool, Zeg je hier. Ja, dat is hetzelfde. dit heeft een tijd geleden ook in de krant gestaan. Ik ben het artikeltje kwijt van eh, AIDS. Ja. AIDS is namelijk een virus, hè? Ja. En hebben ze dus ook ontdekt eh, dat het ook over een bepaald gen gaat. En toen had ik dat dus ingetoetst. Ja. En mensen, of ze wel alcoholist worden of niet, die heeft ook met een gen te maken. Ja, met gennen. Dus ja. ja, dus en daar zoek ik allemaal zo mooi rustig uit. Ja. En daar word je natuurlijk niet dommer van. Nee, en uh, iedereen zijn hobby, zeg ik altijd. Ja. Nou, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Oké, okay, Aftrit. Dankjewel, hè. Ja. Goeien nacht. Ja, nog een fijne uitzending. Ja, dag. Ik luister, ik luister graag naar. Oh, gelukkig. Nou, ja, Oké. Okay. Goeien nacht nog. Knipsen. Dezelfde. dag 0801121. Als je weet hoe het komt dat alle katten een hazelip hebben. Ik vind het een goede vraag. Uh, Maarten, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb volgens mij een antwoord op een vraag. Joh. Ja. En welke vraag was dat? Dat was uh, de vraag van het cryptogram. Oh. Alleen volgens mij had jij het antwoord zelf ook al, toch? Ja, ik, nou, ik ben heel slecht in cryptogrammen. Ik ook. Dus pas toen ik hem voor ging lezen, dacht ik: oh, natuurlijk. Maar, ja. um, maar ik denk: kom, ik geef mensen thuis ook iets te doen. Uh, los hem even op. Het, het cryptogram dat uh, Mieke mij stuurde in haar kerstkaart is: Overdag geen familie. En het antwoord moet uit elf letters bestaan. Nou. Ja, volgens mij is het uh, nachtzuster. Nou, toepasselijk hè. Ja, leuk hè. Maar. Uh, het is toch dan overdag wel familie? Oh nee, oh natuurlijk, want je bent dan een... alleen s'nachts ben je de zuster? Oh, ja, cryptogrammen zijn echt helemaal niet ja, aan de... mij besteed. overdag ben je dan weer gewoon uh, ja, partner of... Uh, ja, oh, ja, overdag, overdag doet, ben he? ik gewoon Astrid en s'nachts ben ik de nachtzuster. Mooi! <lacht> ja, mooi van Mieke. Zeg, um, uh, Maarten, blijf even hangen, noteren we je adres en je woonplaats... en dan krijg je echt een fantastische prijs toegestuurd. Ik heb geen idee wat, maar we proppen iets in een envelop. Ik ben benieuwd. Je had een interessante bibliotheek, zei je. Nou ja, we hebben op de redactie bij, uh, bij Max hebben we een kast staan met allemaal boeken en zo. En dat, daar uh, rammel ik dan zo even met he mee heen en weer. En wat er uitvalt, stuur ik je op. Dus het kan ook... Um... Ja, het kan alles over eenden zijn. Het kan, uh, nou ja, net, net wat er uh, los staat deze nou, week. Als het maar geen crypto-boek is, nee. dat kan ik niet. <laughs> dat, dat kan ik niet, mij. zegt hij. <laughs> <laughs> nou, ik vind dat je het niet onaardig gedaan hebt. Dank je wel, Maarten, voor de oplossing. Goeiedag. Okay. En nacht jij ook. Dag. Dag. Straks gaan we weer verder met Nachtzuster op Radio 1. Dus blijf gewoon bellen naar 0800-1121. Met je vraag of met een antwoord. Tot zo.